Benchmarking weer. En waar gaan we vandaag naar kijken? Naar nou, iets waar misschien heel veel behoefte aan is bij veel bedrijven. Door de economische crisis staan veel uh, budgetten onder druk. Uh, maar dat. Uh zo ontslaat je niet van de taak om dan uh, nog steeds zeer creatief met die kleinere budgetten om te gaan. Er zijn natuurlijk best wel wat bedrijven die met kleine budgetten iets heel groots bereiken. En mocht je een groot budget hebben, dat maakt voor mensen vaak erg lui. En dan uh, kom je in de traditionele acties uit. Uh, kleine budgetten noodzaken tot uh, heel slim en niet traditioneel denken. Het eerste voorbeeld wat ik wil aanhalen is Grasshopper. Grasshopper is een bedrijf, een klein bedrijf in de Verenigde Staten, wat communicatieapparatuur levert. En wat ervoor zorgt dat als je een klein bedrijf hebt, je toch zeer professioneel kan werken. Zij hadden een naamswijziging naar Grasshopper. Ja, en dat moest de klant weten, maar Amerika ook. En ja, hoe kun je dat bereiken met een klein budget? In totaal hebben ze 68.000 dollar gespendeerd. Aan het volgende. Ze hebben uitgezocht wie de beïnvloeders van hun klanten waren. Nou, dat zijn MKB'ers, dus dan moet je uitkomen bij de beïnvloeders van de MKB'ers. Dat kunnen journalisten zijn, dat kunnen bloggers zijn, dat kunnen een aantal mensen zijn. Ze hebben een lijst opgesteld van 500 mensen. En die hebben ze allemaal drie sprinkhanen gestuurd die in chocolade gedipt waren. En de vraag was, durf jij deze sprinkhanen op te eten en durf je dat ook te delen? En daar stond verder helemaal niets bij, ze deden het heel slim want eh, normaal gesproken gooi je natuurlijk je direct mail weg. Maar deze werd eh, geleverd via FedEx Courier, nou die envelop open je zeker daar zaten die springkaan in met een link naar een filmpje, een super mooi filmpje, emotioneel filmpje wat ging over innovatie en entrepreneurship in de Verenigde Staten stimuleren. Gigantisch veel mensen werden geraakt door die film en uh, in zo'n zeven nieuwsitems items uh, hebben journalisten zelfs letterlijk op dat moment die sprinkhanen opgegeten en uh, dat dus ook gedeeld en op die manier is het een enorm succesvolle campagne geweest. Gedurende de maanden na deze campagne enorm veel twitter feeds, enorm veel gebeurd op social media en uh, ook in de traditionele media. Dus klein budget maar enorm hoge impact met een uitdagende vraag. Laten we eens gaan kijken in Australië. Laten we eens gaan kijken naar een tassenmerk. Tassenmerk wat op een eh, ook een oorspronkelijke manier hun tassen eh, promoot, namelijk de Beer for Bags actie. En die Beer for Bags actie is over de hele wereld uitgerold. In New York, in Sydney of waar dan ook kun je gedurende een week aan een rad komen draaien. Dat kan ook virtueel via de site en dat betekent dat je bijvoorbeeld 8 cans of Heineken moet inleveren voor een tas. En met die, met die uh, blikken bier kom je naar de winkel. Die kun je daar op gaan drinken. En er ontstaat een jodige sfeer. En iedereen heeft ook voor alle tassen om zich heen. Nou, op die manier promoten. En je kunt natuurlijk mensen meenemen. Dat zijn altijd mensen die die actie ook wel leuk zullen vinden. Dus die ook passen bij Crumpler. Uh, bij en als laatste, als laatste, Plantag. Ik weet niet uh, als je, of... Eén van jullie ooit willitblend.com heeft bezocht, mocht dat niet het geval zijn, ga dat vooral doen. Want daarom wordt je uitgedaagd om producten aan te brengen uh, waarvan jij denkt die kunnen niet geblend worden. Zoals de iPad, de iPhone, de Vuvuzela of hoe dat ding ook weer mocht heten met het WK in Zuid-Afrika. Alles is geblend. De eigenaar van Blendtec, die, uh, uh, die demonstreert hoe goed uh, zijn product is door al deze producten te blenden in zijn blender. En het is eigenlijk heel simpel. Die filmpjes zijn zo leuk om te zien dat ze enorm veel gedeeld worden. En op die manier toont hij perfect aan. Nou, als je een iPad kunt blenden, dan kun je zeker ook fruit of aardappelen blenden. En dat is natuurlijk een perfecte reden om dat apparaat aan te schaffen voor in je professionele keuken. Heel weinig budget, enorm grote impact. En het derde goede voorbeeld van hoe je met weinig budget toch een grote impact en relevante impact kunt maken op je markt.